Volgens De Telegraaf heeft de coalitie in de zomer onderzocht of de twee partijen in het kabinet zouden kunnen komen. De krant stelt dat de verkenningen uiteindelijk op niets uitliepen vanwege de opstelling van PvdA-leider Samson. Hij zou bang zijn geweest dat de linkse verworvenheden uit het regeerakkoord zouden verdwijnen. De grootste Nederlandse leverancier van varkensvlees fraudeert met een keurmerk voor diervriendelijk vlees, meldt het VARO-programma Zembla. Het gaat om het zogeheten beter leven kenmerk van de dierenbescherming.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 En tot de avondroog. Dit was het ene wasjournaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er zijn veel aanrijdingen gebeurd vanochtend. Er staat 150 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 Brugge 5 kilometer. A4 hoofdlid richting Vlaardingen bij Vlaardingen Oost 4. A9 ook maar Amstelveen tussen de knopen de Rotte Polderplein en het 6. Op de A10 de Ring Amsterdam tussen Afrit-Eimuiden en knopen de Nieuwe Meer 5. A12 Den Haag richting Utrecht bij Harmelen 4 kilometer. Na een aanreding is de linkerrijschok dicht. A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum 8 kilometer. Bij Zoetermeer zijn twee rijschokken dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden vanaf Bodengraven via de N11 en de A4. A13 Den Haag Rotterdam bij de af het 7 kilometer. A15 Rotterdam Europort bij Rotterdam Charles 4. A16 Breda Rotterdam voor het knooppunt in Brechtseplein 7. A20 Hoek van Holland richting Gouden bij Knopen ter Bresseplein 5. A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Krooswijk 4. En op de A27 Breda Utrecht bij Lexmond ook 4 kilometer. Tot zover de verkeer. E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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slaan. Zijn de fietsen zijn levenloze dingen. De stad hoort nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten. Om zo maar heilig te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, wat de mensen vervelen. God zei dank, niemand die ik tegenkwam. Oh, oh, oh, oh, De stil in Amsterdam. De mensen zijn als slaan. Ik steek een sigaret op.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 Zo stil in Amsterdam, ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam. Ja, dat was Ramse Schaffing. Het is stil in Amsterdam. En uh, dat zou uh, Wim Peters best willen. Nee, ik wil maar niet stil in Amsterdam. <laughs> ik, wil druk in, ik wil het druk hebben in Zandvoort. <laughs> oh, ja. dus, uh, bij ons ja, is aangeschoven Wim Peters. En wij gaan praten over uh, Amsterdam Beach. Daar heeft uh, deze week een artikel van in de, uh, het Zandvoortskrantje ja, gestaan. Ja, heb inmiddels heb ik Amsterdam Beach, uh, vond ik de internationaal klinken. Dus het, vooral in het Amsterdam Bad. Amsterdam, Amsterdam Bad. Bad. Ja. Ja, ja, het was vroeger Zandvoort Bad, maar nu ja, Amsterdam de, daarom, Bad. Daarom heet het ook, daarom heb ik ook gekozen voor het Bad. Ja. ja. ja. ja. ja. Vertel, wat is, uh, wat is je, je nou ja. bedoeling hiermee? Nou ik ben er al 25 jaar mee bezig. Maar uh, het is me weer in het verkeerde keelgat geschoten dat de gemeente Sandvoort uh, wil clusteren. Dat betekent dat ze het dorp kleiner willen maken: kleiner en handzamer. Terwijl we al zo'n klein dorp hebben en de mensen al binnen drie minuten uitgekeken zijn. wilden ze het nog kleiner maken. Dat betekent dat de passage niet meer, uh, geen winkels meer komen. staat geen winkels meer komen. En het eind van de staat geen winkels meer komen. Tweede delen, ja. ja. De, de, de. En dat is natuurlijk een soort verwoord. Als je uit het station komt en je moet naar het dorp. dan weet je nu al niet hoe je moet lopen. Dus er moet eigenlijk een rode loper gelegd worden naar, uh, naar het dorp toe. Maar dat is het. het het probleem zit hem niet in het kleine maken van het dorp. Het probleem zit hem in de mensen naar het zand trekken. Dus de, de, de, de toeristen naar het zand trekken. Daar zit het probleem. En daar moet men een masterplan voor ontwikkelen. En niet het dorp kleiner maken. Wat een flauwe krul is dat. En wat is jouw masterplan? Nou, mijn, mijn masterplan uh, is uh, uh, eigenlijk deelraad worden van Amsterdam. Dat zou het summum zijn. Want dan heb je de naam Amsterdam in je badplaats zitten. Hè? Dus, dus heb je Amsterdam Bad, heb je een blauw bordje Amsterdam Bad, en eronder staat een wit bordje Standvoort. Dat heeft als voordeel dat je je paspoort nog gewoon in Zandvoort kan krijgen. En als je, uh, als, je, uh, geclust, als je... als je dus met andere gemeenten samen moet... dan krijg je een stadhuis in Heemstede of in Overveen... waar je dan al je papieren moet gaan halen. En dat, en, en dat is niet nodig. Want als je een deelraad bent... dan kan je dan kan je gewoon in Zandvoort blijven. Want de gemeentesamenstelling blijft ook hetzelfde. Alleen wordt dan de burgemeester... wordt dan een, een stadsdeelvoorzitter. Maar... Uh, uh, en dan zou ik het VVV op willen doen hier in Zandvoort. En het VVV in Amsterdam zorgen dat hier de toeristen komen. Er is, geen, er is geen toerist in Amsterdam die weet dat je met de trein in een half uurtje van Amsterdam centrum naar Zandvoort centrum komt. Dat komt omdat ze, als ze hier reclame maken, maken ze reclame voor het dorp in het dorp zelf. Maar je moet reclame maken voor Stansvoort op AT5. Je moet een half uur zendtijd hebben op AT5 per week waar je dingen vertelt. En je moet in het parool adverteren, dan, dan maak je een kans. Vergeet niet dat Amsterdam, je hebt 800.000 mensen als achterban die in Amsterdam wonen. Ja, Wim, wij zijn traditioneel al de badplaats van Amsterdam. Altijd geweest, gezinnen kwamen hier naartoe... Nou, nou wat niet verandert meer. dan? Nou, wat, wat verandert is omdat de mensen nu tegenwoordig, gaan ze naar Bergen, ze gaan naar Noordwijk, ze gaan naar Zeeland toe, waar, waar de badplaatsen leuk zijn. Ze zijn veel mobieler geworden. Ja, ze ook. zijn veel mobieler geworden. Vroeger hadden we, hadden we, hadden we badgasten hier. Ja, mensen je die pakte huurden. de blauwe tram. Ja, ja. en, en, en, en uh, uh, uh, tegenwoordig duurt het seizoen duurt drie weken, vier weken. En dan gaan de mensen weer naar huis. En de mensen komen met de auto, gaan naar het strand en gaan terug naar Amsterdam. En uh, ze, ze verblijven niet meer in het dorp. Ja, dat is. Het wordt wel een politieke, enorme politieke omzwaai als je, als je doet wat, wat jij voor ogen hebt. Nou, dat, is, dat valt mee. Ik heb uh, acht jaar geleden ongeveer, heb ik in de krocht een soort van hoorzitting georganiseerd. Waarbij ik drie tribunes had. Eén tribune waar dan de mensen op zaten die Zandvoort wilden houden zoals het was. Eén tribune van ik weet het niet. En één tribune die voor Amsterdam Bad waren. Ik was de enige die op die tribune van Amsterdam Bad zat. <hastaan> Totdat Tino Bakker zei, vind ik het zo stielig voor Wim, ik even bij Wim <laughs> Maar de standvoorters beginnen ze langzamerhand te beseffen dat hun achterland Amsterdam is. En, en niet Duitsland en niet Haarlem. Wie wilde nou bij Haarlem horen? Ja. Maar ho ho wacht even. Het, het roergebied was altijd onze achterband. Ja, maar maar het gebeurt niet die die meer die zoveel, maar er waren altijd van ja, voor Duitsers, mensen uit ja. Essen. Maar die gaan nu naar Turkije, man. En die gaan naar Spanje voor 200 euro. Ja. Die gaan niet meer naar Nederland toe. Die komen hier wel naartoe. Voor een weekendje. En dan zijn er nog de verkeerde toeristen. Die in de auto slapen en een zakje patat halen. Ja. En die wil je niet hier. Die wil ik niet, nee. Okay. Hier in Stamford heb je alles. Je hebt de ja. zee. Je hebt de lucht. Je, je hebt... Je hebt de mooie, de, de, de, met, met wind, met storm en regen is het prachtig. Ja. Je, hebt, je hebt de fantastische duinen waar je van alles in kan doen. Hè? Dus fietsen, lopen, weet ik veel allemaal. Je hebt een casino hier, een casino hier. Je hebt het circuit. En wat, en wat, en wat, wat doen we ermee? Te weinig volgens jou. Ja, natuurlijk is het te weinig. Kijk, als je nu ook weer... Nu is het dus... Uh, is het 31 augustus. Moet je nou kijken wat er op straat loopt. Er loopt geen hond meer in het dorp. Ja, er, er is één grote Rijn naar het circuit toe, omdat daar nu wat is. Maar er loopt geen hond meer in het centrum. Dat is, dat is 31 augustus. Dat hoort vol te zijn hier. Dat denk ik, ja... Wat heb je dan over van je badgasten? Er zijn geen badgasten meer. Maar het idee om bijvoorbeeld reclame te maken op AT5. En de Amsterdamse lokale medium te gebruiken. Dat kan toch ook wel zonder dat je zeg maar, als deelraad bent uh, uh, uh, nou, van Amsterdam? Ik zeg dat dat het summenplan zou zijn. Ja. Maar het is, uh, het is makkelijk als je in je naam hebt staan Amsterdam. Want dan, uh, dan spreek ja, je van Amsterdam. Bovendien, als de gemeente Amsterdam met de spoorwegen gaat praten... is het wat anders als de burgemeester van Zandvoort met de spoorwegen gaat praten. Alsof ze twee uurtjes langer willen rijden. Dus de, uh, uh, als je Amsterdam hebt... Dan ben je het middelpunt van de wereld. Uh, we staan In Amsterdam staan we op de achtste plaats van, van de steden in de wereld... die, die men moet bezichtigen. Tijdens, ja. Er zijn hotels tekort in Amsterdam. Wat, wat is dan mooier als, als je bij het VVV komt en iemand bij het VVV zegt... nou, we hebben ook nog een badplaats en daar kunt u ook nog een hotel nemen... Dat doet de VVV Amsterdam op dit moment niet? Nee. nou jouw idee? Nee, dat doen ze niet, nee. Nee, nee. nee want eh, er is een groot Amsterdam. Okay. En dat houdt op bij, uh, uh, ik geloof bij Haarlem of zoiets dergelijks. Ja. Ja. En, uh, en terwijl als je, als je dus Amsterdam... Uh, want in Amsterdam willen ze graag het centrum ontlasten met de toeristen. Dus die gaan naar de buitenwijken van Amsterdam. de Amsterdam-Oost, West enzovoort. Omdat er te veel toeristen komen. Nou, als ze dan stand voor te erbij hebben, dan hebben ze weer een... een Mogelijkheid om uit te wijken. Ja. En dan in een half uur tijd zijn de mensen van Zandvoort van Amsterdam naar Zandvoort enorm gekeerd. Ja. Overigens, zo denkbeeldig is het niet dat Zandvoort ooit opgaat in een grotere gemeente. Ja. Uh, we voelen het allemaal aankomen. Het kan ja. kort duren, het kan lang duren, ja. maar het zal ooit een keer gaan gebeuren ja. Ja. met de gemeentelijke herindeling. Ja. En dan is jouw pleidooi dan liever Amsterdam. Nou ja, kijk, het is zo, je, je, je gaat dan met Overveenzaam of met Heemstede of met uh, weet ik veel wie. En dan krijg je ergens een stadhuis voor al die plaatsen waar je dan je paspoort moet halen. En dan, dan hebt Zandvoort helemaal niks meer. Ja. Kijk, als het een deelruid wordt, dan houdt het zijn eigen bestuur. Ja. He, want Zandvoort heeft natuurlijk 16.000 inwoners. Dat is veel te, te klein voor de gemeente. He. De, de, de gemeenten zijn tegenwoordig 100.000 inwoners. Ja. Zandvoort ja, ja. is het nog uitgesteld geworden... omdat ze, omdat ze zomers meer mensen hebben... Ja. Maar dat gaat er natuurlijk een keertje aan. Hè? En als je dan moet kiezen tussen een, een, een deel worden van Overveen, Heemstede, Bloemendaal. Nou, dan zeg ik, van, nou ga dan maar naar Amsterdam toe. Want uiteindelijk is het zo dat paris ligt 150 kilometer van Parijs <lacht> Miami Beach ligt de 50 kilometer van Miami. Dus, uh, uh, uh, en er zijn ook deelraden van die steden. Dus waarom kan het hier niet? Bovendien liggen we naast Amsterdam. We liggen naast de waterleidingduinen. Die zijn van Amsterdam. En daar schieten ze herten dood in. De, en dat de, de raad in Amsterdam wat over te zeggen, maar de raad is antwoord niet. Nee, terwijl die de problemen die de hebben. Die de problemen hebben. Dus waarom zou Amsterdam het doen, Wim? Wat is, zit er voor Amsterdam in? Nou, om te beginnen is het gebiedsuitbreiding met vele nieuwe mogelijkheden. Het strand, het circuit, uh, uh, de schoudermaanden zijn erg belangrijk. Hè. Dus Niet zozeer de zomermaanden, maar de schoudermaanden. Ja. April, mei, juni yes. en september, oktober. Dan kan je Amsterdam ontlasten en dan kun je de toeristen hier naartoe brengen. En de Amsterdammer, hè, je zou dus met het, met het, met het, met het uh, vergunningenbeleid zou je bijvoorbeeld een sterrenrestaurant kunnen krijgen. Je zou, je zou Bijvoorbeeld kunnen denken aan de zee uitlichten met lantaarns. Zodat die, die golven die omslaan, die wit oplichten. Hè. Dat is een hartstikke ja, mooi. Dat hebben ze in Bier iets ook. Dat is een fantastisch gezicht: storm, regen, bliksem. Dat is fantastisch. Ja. En, en, en, en uh, uh, wat had ik nou? Oh ja, keizerin Sissi kwam al naar Sandvort toe vanwege haar uh, ver, ver, vermeende uh, geneeskundige kracht van ja, het zoute water. Toch met zeewater? Ja, ja. ja, maar waarom, waarom heeft nog nooit iemand ge, gedacht om een bad te vullen met zeewater? Ja, ja waarom niet? Ik, bedoel, je kan... ik, ik sleep wel eens flesjes zeewater mee naar uh, mijn zuster die dan een uh, wondje heeft. En dan uh, doen we dat zeewater erop. En dat werkt inderdaad. Ja, dat het, het, is, het is, uh, is genezend. Uh, ja, genezend. Ja, hey, even over die uitnodiging. Uh, ik, ik las uh, dat jij geen uitnodiging had nee, gekregen. Ik is gekregen, nee. er niemand van dat laatste stuk oh, ja, die een uitnodiging uh, uh, heeft gekregen? Nou, ze, ze hebben een uitnodiging gestuurd naar de winkels. Nee, ja. Jij bent geen ondernemer in. Ik ben geen ondernemer, maar ik ben wel een pandeigenaar. Maar als, dan hebben dus de winkels dat wel gehad. En die zouden dat dan jou als pandeigenaar Nee, hebben Nee, moeten nee. Geven. Of, de, of zie ze, je dat anders? Nee, dat zie ik anders. Ze moeten met de pandeigenaren praten over dat over het plan. Niet met de winkels. Want de winkels die huren van de pandeigenaren. Nee. En, uh, en wij hebben daarmee te handelen of we willen huren, verhuren aan een winkel of aan een, aan een particulier die er een woning van wil maken. Nee. Daar hebben de mensen die in die panden zitten niks mee te maken. Net zo goed als hoor in Nederland er niks mee te maken heeft. Nee. Wat, wat doet hij op die vergadering? Dat begrijp ik niet. En, en je zegt ook dat het de Amsterdammers zijn die dus in Zandvoort uh, het klein willen houden. Nou, waar ik van overtuigd ben, dat zijn dat de Zandvoorters, de echte Zandvoorters, die willen wel geld verdienen. Die willen wel weer net als vroeger een huisje verhuren enzovoort enzovoort. huisje uh, Ja, bewijzen van spreken. En, maar het zijn de rijke Amsterdammers die in Amsterdam hun geld verdiend hebben en die daarna hier naartoe zijn verhuisd. En die willen hier gewoon rust hebben. Rust. En die, uh, die willen dan wel zo'n feestje hebben waar ze dan met z'n tachtigen staan voor een of ander podium... en om elf uur naar huis moeten omdat ze pijn hun benen krijgen. <lacht> uh, maar uh, uh, uh, da daarmee los je het probleem niet op. Ja, er zijn trouwens wel heel veel Amsterdammers die het erg naar hun zin hebben hier. Ook, ook mensen die hier uh, in de zomer uh, zeg maar zitten. Want ik was gisteren bij, uh, bij Vieren. Daar was een, een, een Amsterdamse familie die weer afscheid neemt van Zandvoort. Die hebben hier de hele zomer gezeten. Ja, ja. En die gaan nu weer weg en die hadden zelfs een zanger ingehuurd om, om dat... Zeg nee, ik, maar, zeg ook, ik zeg ook niet dat Amsterdammers geen zin hebben hier. Maar ik zeg, die vertrekken dan weer. Ja. <laughs> Maar die willen een rust. En die komen hier voor de rust. Want in Amsterdam is het te lamaaierig. Ja, te, te ja die, dan... zijn, die zijn 60, 70, 80 jaar. En uh, die kunnen nog net één keer voor zo'n podium gek staan doen. En dan uh, moeten ze vooral weer een week rust hebben. Ja. En, en, en ze, ze hebben geen enkel ze hebben geen idee uh, uh, dat de, stand voor, de middenstand in stand voor dat moet leven. Ik bedoel, als de burgemeester Albert Heinders toeristische attracties ziet. Nou, dan weet ik niet wat, uh, wat de burgemeester ja. voor uh, ideeën heeft over attracties in stand voor ja, maar Jij zoekt echt... Een stuk dynamiek in zo'n Ja, natuurlijk. Ik ben zelf ook 66, dus uh, ik had het eigenlijk laten rusten. Maar totdat, uh, totdat ik bij de burgemeester geroepen werd. En, uh, en ik de schuld kreeg voor het organiseren van die tegendemonstratie. Terwijl ik er alleen maar zat. Uh, ik weet niet eens wat er gebeurde. Ik was ah, ja. een. Uh... Een tegendemonstratie. Het is een andere mening, een andere visie ja. op wat er zou moeten gebeuren. Ja, maar ja, goed, als de burgemeester mij, uh, mij wil waarschuwen voor mijn gedrag. Nou, dat vind ik wel een beetje erg ver gaan. Ik bedoel, ik ben bij me uitgenodigd. Ja, ik heb toen van, uh, van de maar gemeente... Wanneer had dat, was dat, uh, is dat gebeurd? Nou, een paar weken geleden. En het, uh, ik dacht dat de burgemeester wilde praten over, uh, over de verdere ontwikkeling van standvoort. Maar hij nam eigenlijk een beetje de maat. En dat, uh, dat heb ik hem kwalijk genomen. Ik bedoel, ik, ik, ik wist helemaal niets van die manifestatie. Ik wist helemaal niets van er af. En uh, op de dag zelf hoorde ik... En ik ging ertussen zitten, maar de burgemeester ziet over, mij als... Welke manifestatie hebben we het? Nou, de, toen het plan werd gepresenteerd in de gemeenteraad, hoor ik een visie. Toen heeft de wethouder ook gezegd dat ze terugtrok. Ja, ja. dat was de, het moment waarop ze zei: van ik trek het terug. terug. En, de, en de burgemeester die ziet mij als een soort van uh, genius. Ja, ik heb, ik heb jaren geleden de, de baatbelasting van de gemeente gewonnen. Dus ik, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Ja, maar, maar je bent gewoon de belhamer. Ja, nee, ja. Dan denk ik ah, van... Ja, dan moeten ze het op een andere manier oplossen. Maar je moet me niet, uh, niet als een jongen uh, behandelen. Een, zin een andere visie kan nooit kwaad. Nee, ja. zeker uh, niet. Al is die niet geldig, dan kan dat nog steeds geen ja. kwaad. Ja. Maandagochtend, nog eventjes. Nee, negen, de, niet aanstaande maandag. Hè. 9 september. 9 september ja, ja, ja. Maandag ga je toch je visie naar voren brengen? Nou ik ga er in ieder geval Als je de kans krijgt om daar het woord te krijgen. Nou, ik ik denk wel dat ik de kans krijg om een woord te krijgen. Ja, Oké. Okay. En uh, ja, neem je hem. Ik, ik vind het een rare vergadering. Ja. Ik bedoel, als Horiker Nederland erbij zit, dan begrijp ik niet zo uh, wat hij erbij doet. Dat begrijp ik niet. Ja. Ja. Ik bedoel, het, het behelst ook winkels. Heb ja. je in het hele plan heb je dat gezien? Ik heb het hele plan niet gezien. De burgemeester, de burgemeester zei ook dat we allemaal het verkeerd begrepen hadden, dat hij het nog een keertje wilde uitleggen. Oké, okay. okay, maar waarom is dat niet op schrift uh, Weet ik niet. gesteld? Weet u niet. Maar het, het gaat over een plan wat, wat 25 jaar moet gaan duren. 25 jaar. Ze kunnen nog niet eens twee jaar vooruit denken. <lacht> Laat staan 25 jaar. <lacht> Yeah. De is al vier. Het is, het is ah. duidelijk ja. hoe je erover denkt. Ja, ja, ja, ja. Komen, ja. Dus dat zullen ze dan ook de negenen wel uh, zien uh, dat je er zo over denkt. We gaan het allemaal horen. We gaan het horen. Ja, ja, ja. Er, er zal ongetwijfeld nog over gediscussieerd worden. Uh, ik... Uh, ik begrijp dat jij hier en daar uh, mensen in het dorp hebt gevonden die het met jou eens zijn. Ja. Je zegt het dus ook, de zand voor te zien. Dat, nou, het gisteren, was, dynamiek gisteren, wel gisteren was een meneer die me aansprak en die zei, uh, waarom richt je niet weer een nieuwe partij op? <laughs> ja. Uh, nou, de, de, de, de vorige keer ben ik met uh, zes stemmen tekort uh, uh, niet gekozen inderdaad. Maar met tegenwoordig zou het wel eens kunnen dat ik uh, wel zou gekozen worden, ja. Ja. Is ja. een aansluiting bij een bestaande partij uh, niet een idee? Die, nee. Er is geen partij waarvan je zegt van die... Nee. Het Amsterdam-bad leeft niet echt onder onze politieke partijen. Nee, die nee, willen nee, gewoon nee, lekker nee. kneuterig met elkaar zitten roepen in die raad. En dan, uh, en dan hebben ze het wel gezien. En dan hebben ze poep op het strand. En ze hebben poep op de stoep. En parkeerbeleid. ze hebben parkeerbeleid enzovoort. Het is allemaal zakkenneuterig. Uh, nee. Goed. Nou, we gaan het horen. Ja. En uh, misschien dat we elkaar daarna, na die bijeenkomsten, nog wel een keer spreken. Ja, ja, ja. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval bedankt voor je komst. Ja, bedankt ja, okay. voor de toelichting. Oké, okay, graag ja, gedaan. Het was een mooi verhaal. Michel Fugin. Belly Zwaar. C'est un beau.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 Enkele jaren, en ik ben er nog een des enfants nog een beetje van, en ik ben er nog een beetje van, en ik de er Histoire, ja. Onze twee gasten om over te praten over de zwemvierdaag. Ook een prachtig histoire. Ah, nee, het is geen histoire. maar. Nee, nee, het moet nog gebeuren. Dus, moet nog gebeuren, dus, gebeuren uh, ja, goed, Ankie Miezebeek en uh, Martine Joustra. Om te vertellen over de Nou, Het is nu een, uh, een al terugkerend evenement bijna. Zou ik zeggen? Traditie. Ja, nou. 16 jaar hoor. 16 jaar, ja, hè? dit ja. is al gewoon een traditie. Ja, het is een traditie. Ja, straks in Amsterdam bad. Maar voorlopig in het Centerparks bad. Ja, klopt. Nou ja, dat hebben we ook al in de jaren door in Duimpan, Grandorado. Ik ben net zeggen, Dus en dat heel heel afname, wisselt ook al Ja, ik wil Maak dus, los, Het gaat ons niet uit hoor. Ik wil dus nog maar... steeds mijn tegeltje terug. Ik wil nog steeds je ja. tegeltje, helaas. Helaas. ermee. <laughs> dat is uh, meegemozen, ik denk ik. Ja, ik ben ja. ook bang, ja. Goed. Wanneer, wat, hoe enzovoort? voor me los? Nou, volgende maand? We nee, het het af de we? Nee, nee, we gaan deze week beginnen. Maandag tot en met vrijdag. Het is wel volgende maand trouwens. Het is ja, maand. precies. Ik, maar ja, ik wilde eigenlijk zeggen nog weken. Maar nee, het is volgende week al. Maandag gaan we beginnen. En vijf dagen is de zwemvierdaagse. Maar je mag een dagje overslaan. Dus heb je een keer een avond een sport, of heb je een keer een proefwerk? Dan kan je gewoon een dagje afslaan. Maar denk je van, we vinden het zo leuk. Nou, we hebben geen probleem met Martine. Nee, Mag je ook vijf dagen komen. Mag je ja, ook vijf dan dagen. Dan doe er een heleboel. Gewoon elke avond lekker zwemmen. Ja, Elke avond kan er tussen uh, half zeven uh, ja, en negen gestart worden. Nee, tussen zes uur en negen. Ja. Half wil je net corrigeren. Ik zag zes Tussen zes ja, en half negen kan er gestart worden. En dan kan iedereen gewoon in zijn eigen tempo lekker zijn baantjes zwemmen. Iedereen zwemt ook door elkaar? Of I heb je baantjes? Ja, je hebt banen. Aangaan. Je moet een parcours wat je moet volgen. Vijf banen. Dan neem je een beetje zijn limo En dan zwem we nog een keer vijf banen. En uh, iedereen die een kaart heeft. Dat is wel even belangrijk om te melden. Krijgt bij start een bandje om zijn arm. En alleen de mensen met een bandje die mogen het zwembad in. Dus het is echt belangrijk ja, je dat je een kaart zijn. koopt. Ja, die ah, het is in ja. verband met veiligheid. Ja, ja, ja, ja, en ook dat ja, ja. We weten ook Maak hoeveel mensen grapje, in het... Maak een maar ja. Ja, ja, de de goed. Veiligheid Abs Abs dan. Absoluut. Ja. Kijk, als het om veiligheid gaat, grapjes vind ik leuk, maar nee. uh, dan, nee, dan ja, vind ik uh, de veiligheid... Niet nee, nee. al te grappig. Zijn. Nee, maar ook voor de uh, moeders en vaders die denken van ja. we willen meezwemmen, wees sportief. Koop een kaart, dan heb je een bandje. Ja, ja. En dan weten wij ook dat iedereen... Ja. Uh, ja. Nou, en voor de jongsten uh, dit promoten we dat ook wel, hoor. Want als je zo'n klein wuppie hebt met van zes jaar... wat net zijn A-diploma heeft... en dan zo met het hoofd net boven water... dan is het handig dat er een grote meezwemt. Want ja, dus we hebben toch een paar honderd tegelijk in het bad. En er wordt gespetterd en er wordt gedaan. En je moet naar de volgende baan, dus... Ja, wie die houdt toezicht en ook. overzicht? Ja, wie leidt dan in goede banen, zo ja. zegt. Ja, ja, nou, nou we dat zelf dan onze eigen vrijwillig rust hier uh, gedeeld. Maar ja, we kunnen natuurlijk ook niet zonder de werkingsbe ja, ja, nee. nee ons weer ieder jaar. Die, die is met een de grote raampijen. ploeg aanwezig en die staan op strategische punten en houden heel goed in de gaten uh, waar ze zwemmen. Die kijken ook al een beetje van wie er een beetje niet helemaal stabiel zwemt en dat soort dingen. Hou het goed in de gaten. Hoe ja. zit dat met het schoolzwemmen eigenlijk? Want uh, is dat er nog? Dat weet ik niet. In Zofford niet de, meer? Volgens mij dacht ik ook niet, nee. maar ik weet het niet helemaal zeker. Het is een aantal jaar geleden wegbezuinigd. In Haarlem ja, is, is het heel een natte vanmort. gymles geworden. Dat vind ik ook heel erg kwaad. Het is heel erg, want uh, voor, een badplaats. voor een badplaats en zeker met strand wat je hier hebben tot de gemeente dit weg vind ik eigenlijk uh, niet kunnen. Integendeel je zou zelfs zwemmen in zee als een speciale opleiding moeten dus ja. zien. Uh, ja. ja. Nou ja volgende week heb je de kans vijf avonden lekker komen zwemmen. Ja. Ja. Uh, wat kost het? De kaarten kosten 57. we hebben geen prijsverhoging gedaan. De kaarten zijn te koop bij de Bruna, bij Martine en bij mezelf. Ja. En uh, de, alle scholen hebben een brief meegekregen waar alle informatie in staat. En dan kunnen ze gewoon hun kaart gewoon halen voor de triatlongers. Ja, voor de is ligt alles al klaar. Dat zijn de mensen die aan alle 3D evenementen ja. meedoen. Die komen gewoon maandag wanneer ze willen naar het zwembad. Of zelfs dinsdag als ze dan willen starten. En kunnen een bandje ophalen. Ja, Noem nog even wat er nog meer bij hoort in die cluster. In de triathlon, We zijn begonnen met het wandelen. Toen hebben we gefietst. En nu is het laatste evenement. Dus de, Zo de, door de zomer verdeeld? Ja, dus de mensen die aan de triathlon meedoen. Die krijgen vrijdag niet alleen een medaille. Wat iedereen krijgt die meedoet. Maar ze krijgen ook een heel mooi extra aandenken. Een prachtig beeldje krijgen ze. Ja. Okay. En nou werd ik vandaag nog gebeld door mensen van zijn er nog kaarten? Want het staat in de krant. We hebben hier echt een maximum aantal deelnemers. Wat we niet met wandelen en fietsen hebben. Maar er zijn nog genoeg kaarten. Dus mensen kunnen echt vandaag en morgen en zelfs nog maandag bij de start in het zwembad een kaart kopen. Ja. Er is ik denk, nog plek. dat er op school... Uh ook echt uh, georganiseerd uh, groepen naar jullie toe komen? nee, is dat niet nee, zo? Nee, zien we zien wel hele individuele... familie, en... Nou, families en vriendengroepen. en wat ik bij het zwemmen zo leuk vind, is echt uh, zelfs een, een dame van over de tachtig die meedoet met zo'n bad met zo'n bloemetjes. en erop. vergeet niet de vier generaties hè? Ja, uit één familie. ja, geweldig. ja, want de, het is niet alleen gericht op kinderen. nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. dit is een brede sport hoor. Ja, okay. Ja, en vooral dat je maar vijf baantjes achter elkaar zwemt dan even pauze houdt en dan weer verder gaat, kan echt iedereen kan meedoen. Ja. Nou ja, mits je een diploma hebt natuurlijk hè. Ja, ja, ja. Nog even op die 7,5 euro terugkomend, daarmee krijg je toegang tot het Centerparksbad. Nou ja, het aqua -romana, hè nee alleen het baantjeswembad, want we gebruiken, de... hè? Dus ja. we gebruiken de zijingang op de parkeerplaats, daar gaan we naar binnen en ook eruit, dus je gaat niet van de glijbanen af. Dat nee, stuk nee, niet. Okay. Nee, het wordt echt afgesloten van het andere stuk. Waar je wel toegang toe krijgt, is de aqua disco van vrijdag. Dat, dat is, is leuk. Ja, dat is heel leuk. En dat uh, regelt uh, onze Nop weer. Hè? Nop Productions. Ja. Die doet het weer uh, nou ja, eigenlijk vanaf het begin uh, gewoon geweldig. Hartstikke leuk. En de meeste kinderen vinden dat natuurlijk dat wel... Dat is het hoogtepunt. Dus het, hoogtepunt. het in het water. Uh, ja, met, vanaf, uh, met disco muziek en precies. disco... Uh, ja, en een hapje en een drankje. Ja, dus. Om zes uur wordt er nog gewoon gezwommen. Dan kan iedereen nog zijn banen halen en zijn uh, medaille ophalen. En om acht uur dan gaan alle lijnen eruit. Dan wordt het licht gedimd. Dan gaan de discolampen aan en, en spiegelbollen. Nou, en dan draait Nop daar gewoon een geweldige disco en staat iedereen te dansen in het zwembad. Ja. Tot tien uur. Dat is dubbel feest. Precies. Je dus en zwemmen. En ja. dan, heb je geen en dan is er nog een hapje gedaan. en een drankje erbij. En dat is echt een, echt een leuke disco. En dat zit ook in die 7,5 Ja, jaar. alles ja. gewoon. Ja. Ja. Ja. Nou, Veel ouders kleden zich aan, niks. die gaan er lekker nou, kijken. Het is natuurlijk wel heel, heel goedkoop gewoon. Want als je gewoon één keer bij Park gaat zwemmen, ja. nou, dan ben je al 10 euro kwijt. Ja. Ja, dat... Dus kijk, en nu zwemmen we gewoon de hele week. En een feest hebben we erbij. En uh, gewoon gezellig. Ja. Oké, okay, dat betekent dat jullie sponsoren hebben? Wij hebben zo weer... Of van die zeven en euro kun je er natuurlijk nee, allemaal Nee, maar bedaan. goed, wij uh, zoals de meeste mensen al in Zandvoort zien, de Zandvoortse verkeersregelaars... <laughs> Kijk, wij uh, genereren daar ook weer wat extra centjes mee. Ja. En zo kunnen we het gewoon ook buiten gemeente gewoon, uh, omdoen zonder subsidie. Ja. Maar om niet te vergeten, onze loterij, daar ja. hebben we geweldige sponsoren in het dorp. Al onze ondernemers dragen ons gelukkig een warm hart toe. Maar die, die geven jullie prijsjes. Ja, uh. precies. Ja, en door middel van de loterij halen we echt geld op om het uh, een grotendeel te financieren. Dus dat is inderdaad gesponsord door de ondernemers. En ja. in Center Park komt jullie ook wat tegemoet? Of niet echt. Hmm. Daar ligt nog een mogelijkheid. Maar ja. ze, stellen, ze stellen de ruimte beschikbaar. Zo. Nou, we betalen nee, gewoon, we betalen we we betalen we gewoon vijf jaar voor daar doelde ja. ik een beetje op. Ja. Daar zou nee, nog wat heeft... ruimte zijn. Ja, nee, ze sponsoren de ijsjes tijdens de wandelsvierdagen. En daar zijn we heel blij mee. Ze zijn we blij mee. Oh, okay. mee. Ze leveren de diertjes tijdens de sprookjeswandeling. Weet je? Dat soort kleine dingen. Dat, dat, daar oh, zijn ja, we wel ja, ja. in overleg. Maar ja. voor de badhuur betalen we gewoon. Maar ja, goed. Ja. dat ze een keer het hand over het hart willen strekken Ja, maar de... dat heb je ook niet met de mensen hier in Zandvoort te maken. Hè. Dan zit je met de nee, dit. Van ja, van het... En de mensen hier in Zandvoort van zwembad die werken geweldig mee hoor. Die zijn, dat zijn echt lieve schatten met help met opruimen en schoonmaken. Dus dat is... Oh, jullie hebben ja, veel vrijwilligers. Echt. Heel veel. Oh, ja. Z -z -z Merken jullie dat er ook mensen van het park zelf uh, meedoen? Of er zijn er vorig jaar een aantal inderdaad geweest. En die hebben inderdaad, omdat ze vrijdag dan weggingen van, uh, we wilden wel graag meedoen. Maar we gaan vrijdagochtend Weg. Nou, ik zeg dan probeer je donderdag of woensdag gewoon je baantjes extra te zwemmen en dan uh, gaan we het gewoon voor weer regelen. Het, uh, ja. We gaan het regelen. Ja. Ja. Ja. Wie, okay. er, wie er ook nog aanwezig zijn, want wat wel vrijwillig is, is het Rode Kruis uh, uh, altijd. Want altijd hebben we ook kleine ongelukjes: ja. een ja. teenagel, een schram, een ja. vinger tegen de kant geslagen, dus. wat vallen. Ja. Precies. Ja. ja, gelukkig altijd hele kleine dingetjes. Ja, ja. je moet er wel eens voorbereid zijn. Precies. Rode ja, Kruis dat ook aanwezig. Ook eigenlijk wel alle evenementen. Jij ja. bent toch ook bij het Rode Kruis of niet? Ja, Martin ook. <laughs> Ik wou zeggen, dus. Or is <laughs> buiten, buiten ja. en Kruis, nee, het ja. rode kruis, uh, ja, de je Volgens mij moet je gewoon een, uh, een aankleding in drieën doen. Ofzo, dat je van alles wat nou, moet, uh, ja. Moet ja, dat klopt wel zo'n beetje, maar het, <laughs> dat is wel weer gemakkelijk. Ja, het hesje van het ene, broek van het andere en het pet. En, uh, nou ja. ja. Ja. Nou, en vergeet niet in uh, onze volwassen vrijwilligers. We hebben ook nog jonge vrijwilligers, hè. Ja. En daar zijn we ook zeer blij mee. En mocht uh, toch wel uh, jongelui zijn die van een jaar of twaalf zijn... van hé, hey, vanaf welke leeftijd mag dat? Kan dat? Ja, vanaf twaalf kunnen ze helpen. Bijvoorbeeld limonade schenken en dat soort dingen. Vanaf zestien mogen ze langs de kant om toezicht te houden. Ja. Want daar moet je wel zestien voor zijn. Net als bij ons, hè. Thomas. Twaalf ja. geworden gisteren. Ja, wel ja. gefeliciteerd, ja. hè, Thomas. Thomas. Ja, maar buiten ja. dat. He, Thomas uh, die helpt al een paar jaartjes mee, hoor, zo. Maar ja, goed, het ja. komt ook natuurlijk bij de ouders zijn vrijwilligers. Je komt hem overal in Zandvoort. Ja, tegen. Thomas is ja. expert limonade maken en appeltjes uitdelen. Ja. <laughs> en ja. hij kan ook nog de techniek bij ons. Doen. Ja, ja, daar, ja, dat, een dat heel is heel schattig tijd hoor, onze Thomas. Echt wel. Goed. Nou, even samenvattend. Maandag de 9e begint het om nee, 6 uur. Nee, nee, nee. Maandag, nee. De twee. maandag nee. 2. Maandag 2. 2. 2. 2 september. Ja, aanstaande maandag. Zondag, ja, maandag. volgende week. Nee. Aanstaande maandag, vanaf 6 uur kan je starten. En je hoeft niet om 6 uur te starten hoor. Hele, je mag om 6 uur starten, om 7 ja, uur of om 8 uur. uur. Precies, ja. Kaarten zijn er nog. Ja. ja. Bij jullie of ja. bij de Bruna. Bruna is morgen ook open. Of maandag gewoon bij het Centerparks bij de start. Kan ook nog. Kan ook kan nog. nog. Ja. Nou. Dus we nodigen jullie bij deze uit. Oké. Okay. Zwem met ons Dank mee. Vooral. Goed. Heel erg bedankt voor uh, nog even toelichten en even mensen aansporen om uh, vooral toch te komen. Ja, gezellig. Ja, goed meer, of beter. Nou, we wensen jullie een veilig en geslaagd evenement toe. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Nou, en een okay. fijn weekend nog. Hetzelfde. Carly Simon. Nobody does it better. better. Maar, ja, behalve <laughs> Anki en Martine die zijn nog wat vergeten. Die willen nu nog wat zeggen. Sunny, heel veel versterkt meisje dat je zo op je bed, en uh, op je bank ligt. We willen de groetjes doen van heel Zandvoort. Groetjes van je tweede mami. Kus. Uh, ook van mij. Ik hoop dat je heel snel weer opknapt en dat je volgende week dan toch een beetje met de Sven mee kan doen. Doei. Dat is je echte mami. <laughs> Goed. <laughs> nou, we zijn uh, dit gezegd hebbende. Hebbende. Dan gaan we naar het laatste onderwerp van uh, vanochtend. Hans is bij ons aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Hans, Hans. Hans. Houeling van, ja. van het Alzheimer Café, Café Zandvoort. Ja, dankjewel. En ze gaan weer beginnen. We gaan weer beginnen met uh, september. De, uh, vanaf uh, volgende week gaan we weer elke eerste woensdag van de maand... ...zijn we s'avonds weer in pluspunt... Ook heet dat tegenwoordig ja. in, uh, de, in, in Zandvoort Noord. Op de Vlemingstraat gaan we weer van start met de Alzheimer Café. Met weer 10 uh, uh, bijeenkomsten tot en met juli. Uh, volgend jaar. En we hebben weer een, een, aantal, uh, een aantal boeiende, boeiende ja. programma's. Ja. Die, staan die uh, onderwerpen al van. vast? Ja, die folders die, ja, daar hebben we hard aan gewerkt. En de folder die uh, zal woensdag ook liggen in het pluspunt. Die worden ook verspreid via de, in de bibliotheek en op verschillende adressen. Daar zorgt zorg Nathalie Lindeboom altijd, uh, van pluspunt altijd ja. goed voor. Dus die uh, worden we verspreid. We zijn natuurlijk altijd te laat met die folders. Maar goed, ze zijn er nu. En volgende week woensdag liggen ze in het café en worden ze ook op verschillende punten verspreid. Bij. Het eerste thema het is wel heel, heel leuk om te vertellen. Dat gaat over het, uh, hoe behoud je een liefdevolle relatie als je partner dementie heeft. Dat is een, uh, ja, een emotioneel onderwerp voor uh, mensen die, waarvan een van de twee dementie krijgt. We hebben daarvoor uitgenodigd uh, een, uh, een schrijver, Chef van Bommel, of tenminste een schrijver, iemand die er een boek over heeft geschreven, Chef van Bommel. Het is een bijzondere relatie met, met zijn partner, een man is dat, die, die uh, jaren heeft verzorgd waar die dementie heeft. En daar heeft hij uh, een boek over geschreven. Hans, Want ik, ik heb nog even een vraag. Ja. Je, je bent hier regelmatig. Ja. Zo twee ja. keer per jaar zeker. Yeah. Om dat te vertellen. Maar ook wij krijgen hier ja. nieuwe luisteraars ja. bij. Uh, wat mij altijd intrigeert. Ja. Al die terminologie. Ja. Parkinson. Uh, Alzheimer. Okay, dementie. Ja zou je kunnen uitleggen ja. wat nou die termen En hoe dat in, met elkaar in een relatie ja. staat. Nou, de, het Alzheimercafé zoals het heet, wordt georganiseerd door de Alzheimer, uh, Alzheimer Nederland en door de afdeling Zuid-Kennemerland. Maar dat gaat dus over de ziekte van Alzheimer. Maar de ziekte van Alzheimer is eigenlijk een heel breed begrip. Ja. Eigenlijk is het veel breder. Het gaat over dementie. Maar dementie is een verzamelnaam. eigenlijk, En daaronder vallen een heleboel ziektebeelden, waaronder de ziekte van Alzheimer. En Alzheimer Nederland heeft er destijds voor gekozen om juist die naam naar voren te schuiven, maar het gaat over veel meer, het gaat over allerlei vormen van dementie, dat betreft veelal oudere mensen, maar zeker niet alleen zeker tegen Tegenwoordig ook steeds meer belangstelling voor wat jongere mensen met dementie. Dus vroeger dacht je bij dementie toch al mensen van gemiddeld 80 jaar. Maar we zien nu toch ook wel dementie zelf bij, of bij mensen met 65 plus of 60 plus. En incidenteel ook zelf, af en toe toch ook wel bij nog jongere mensen. Maar goed, de nadruk ligt toch wel op oudere mensen. Maar het is dus een verzamelbegrip dementie en dementie nogmaals, ja. dat kent een heleboel vormen. Ja. Ik denk, ik noem maar wat, de ziekte van, van, van, van piek bijvoorbeeld, of van de temporale dementie. Ja, het zijn allemaal ingewikkelde termen, ja. maar die vallen allemaal onder dat verzamelbegrip dat dementie. Dat is de paraplu. En ziekte van Alzheimer, dat is dan eigenlijk, ja, omdat iedereen dat kent, Alzheimer, ja. maar met het is eigenlijk breder dan de ziekte van Alzheimer. Ah, okay. ja. ja, dan plaatsen we het Ja, en wat beetje. het Alzheimer-café dus beoogt, dat is dus een verzamel of tenminste een, een, een, een bijeenkomst organiseren voor mensen met dementie en hun partners. Het is vaak komen er meer de partners nog dan de mensen met dementie zelf uit de aard van de ziekte zou je zeggen. en die kunnen, vrij, die kunnen daar spontaan binnenlopen en dan wordt er uh, elke, volgens een vast patroon wordt er dan uh, zo'n avond wordt dan ingevuld met een, uh, altijd een gezellig muziekje we hebben een, altijd een accordeonist Amanda, hè, onze ja. beroemde accordeonist in heel Zandvoort geloof ik wel beroemd, maar in ieder geval bij ons, ja. die daar altijd voor een muzikale omlijsting zorgt en uh, dan is er een, uh, een inloop en in mensen ontmoeten elkaar, ook vaak professionals die er zijn vanuit de organisaties Ja, dat wilde hier. ik vragen. Wat, wat, wat voor kennis heb je dan ja. specifiek op zo'n avond in huis, dat mensen ja. met hun vragen ja. kunnen komen? Nou, er is altijd een thema dat thema dat wordt dus uh, ingeleid aan de hand door, in, door de kroegbaas. Ik ben meestal de kroegbaas in Zandvoort, maar we hebben nog wel wat andere, andere kroegbaas, maar ik doe, ik doe dat grotendeels. En ik interview dan een deskundige rondom een bepaald thema. Ja. Dus dat kan zijn een, een psycholoog die wat vertelt over moeilijk gedrag. He, bijvoorbeeld, in, dat doen we in... Dus nu in oktober gaat het over ingewikkeld gedrag. Het kan ook wel eens een familielid zijn wat zelf vertelt over hoe het nou is. En wat betekent het nou om zo'n relatie te hebben? Waar loop je nou tegen aan? Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld mensen van Draagnet, het is een soort case management. Mensen die bij thuis op bezoek komen, professionals die wat vertellen over wat lopen, waar lopen, wat komen we nou zo al tegen. Dus er is altijd een. Elke avond is er een vast thema waarover, een, waarover de kroegbaas, dus de, de gast die daar dan deskundig in is, over interviewt. Nou, we hebben dus nu verteld, die chef van Bommel, dat is iemand die komt vertellen over zijn relatie. Maar dat doen we niet, dat... die gaat niet zelf vertellen. Ja, hij doet dat wel, maar in de, in de vorm van een interview. Okay. Dus de kroegbaas stelt de vragen. De domme varen, zeg ik wel eens. <laughs> hè. En dan de persoon, de persoon. Want die soms gebruiken mensen een moeilijke term. Het is juist de bedoeling om het toegankelijk te maken. Ja. Dus de rol van de koelgebaas is ook om soms als iemand moeilijke termen gebruikt om dat te dan weer te vragen van ja, wat bedoel je nou en wat is het nou precies en, wat en dat duurt gaat, dat is een half uur dan is er even een pauze, dus altijd koffie natuurlijk wordt er verzorgd en uh, na de pauze is er dan een half uur lang gelegenheid voor, uh, is er discussie met de zaal, dus dan kunnen de mensen uit de zaal vragen stellen over het thema, maar soms zie je ook ineens dat mensen met een hele belangrijke vraag zitten die eigenlijk niks met het thema te maken heeft en die daar dan toch ook die vraag stellen, dat kan, mensen vragen met is bijvoorbeeld, is het erfelijk? Of, uh, mijn moeder heeft het ook, kan ik het nou ook krijgen? Nou, dat soort vragen die spelen er tussendoor. Maar het gaat eigenlijk over het thema. Nou, de avond wordt als zodanig ingevuld. Dus we hebben bijvoorbeeld, uh, nou kan in december, is, nee in november bijvoorbeeld een onderwerp over het onderzoeksmethode. Uh, nou, dan is er een, een geriatrisch arts die vertelt over, wat kan je allemaal onderzoeken bij dementie? Nou, zo zijn er verschillende thema's uh, die we aan de orde stellen. En ook het, uh, het vaststellen ervan. Dat, Hoe stel van het programma. je het vast? Nee, nee, nee. nee oh sorry. Hoe, ja, ja, hoe je dementie vaststelt. Ja, ja dat is een. Uh, dat nou, hoort bij, typisch bij Dat, dat, is, typisch, dat is een nou, de, onderzoek- en behandelingsmethode. Ja, ja. Dat onderwerp doen we in november. Ik heb daar een arts voor uitgenodigd. Hij heeft nog niet toegezegd, maar dat gaat wel lukken. Anders heb ik er nog wel een ander, maar die gaat er dan over vertellen. Een deskundige die dan vertelt over wat doe je nou als iemand komt met. Uh, ja, ik ben zo vergeten. Of ik heb klachten die wellicht bij dementie kunnen passen. Moet je dat wel goed onderzoeken? En dat onderzoek, en dat moet dan tot een diagnose natuurlijk leiden. Ja. En wat doe je dan allemaal? Dat soort vragen komt dan ook aan de orde. En wat voor medicijnen zijn eventueel? Of wat voor behandelingen ja. zijn er? Ook dat soort vragen komen aan de orde. Die man die de uh, ja. chef, uh, ja. van, van chef van Bommel is. Dus... Is, is, dat, is dat een schrijver? Nee, het is geen schrijver. Het is een partner. Hij kan wel goed schrijven, moet ik zeggen. Het is een... Wat, wat is Zijn achtergrond? Hij uh, heeft uh... psychologie gestudeerd, uh, maar heeft hij niet afgemaakt. Hij is organisatieadviseur, is hij van Huis uit. En zijn partner was, is wel, is wel boeiend, hij was directeur van een verpleeghuis in Amsterdam. Van een, is wel, is, is zijn partner is wel was. Die is naast zijn pensionering, dus hij dus was nog redelijk jong, ook iets van 5, 6 en 6 heeft hij een bepaalde vorm ook geen gewone dementie. Die had bijvoorbeeld juist fronto frontotemporale dementie. Dus een heel ingewikkelde vorm van dementie... met heel ingewikkeld gedrag. En dat ontstaat natuurlijk geleidelijk... in dat proces van hoe dat ontstaat... en wat je dan doet en waar je zelf tegenaan loopt. Want eerst denk je dat je zelf gek bent natuurlijk. Ja. Als je partner ineens vreemd gaat doen... dan denk je, ligt het aan de pensionering? Nee, fijn. Al dat soort vragen komen op... totdat je op een gegeven moment ontdekt... dat het helemaal niet goed gaat. En uiteindelijk overlijdt hij natuurlijk ook... het hele proces beschrijft hij waar hij tegenaan loopt hoe, met wat, hij gaat er zelfs voor verhuizen nee, hij zegt zijn baan op hij gaat allerlei dingen doen omdat, dat beschrijft hij een paar jaar nadat hij, nadat hij Tom heet, Tom Houling toevallig ook Houling, maar het is geen familie van mij die overleden is, beschrijft hij, heeft hij dat hele proces beschreven en uh, daar vertelt hij ook uh, daar kan hij heel mooi over vertellen is het, is het, uh, uh, het gaat over de liefde eigenlijk. Hè? Ja, over zijn liefde, <laughs> over voor, het, zijn voor, zijn liefde voor zijn partner en, en ja. inhoudt, hoe ver ja, je daarin gaat. Ja. De achtergrond ja. van... Zijn partner was dus ja. directeur van een... Ja, uh, maar gepensioneerd mensen. Ja, vanaf pleegde driehoven in Amsterdam. Eh, zou, zou het gedrag van mensen met Alzheimer te maken kunnen hebben met hun achtergrond? Nou ja, kijk, het is natuurlijk. Je bent. Oh, dat is toch. Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want als mens met dementie. blijf je natuurlijk altijd wel een mens met dementie. Daarvoor ja. zeggen wij ook nooit een Alzheimer-patiënt. of hij heeft Alzheimer. Maar het is een, een persoon met dementie. En de, de, de, de persoon blijft natuurlijk altijd de persoon die wel verandert door zijn dementie. Maar het is natuurlijk toch wel wat anders. of je een, iemand die altijd in het uh, zakelijk leven heeft gestaan. Ja. Ja. Heeft, heeft natuurlijk, heeft, ja. je, je houdt je wel voor een deel je karakter. Je karakter kan wel veranderen. Maar het maakt. Het maakt natuurlijk wel uit wat voor iemand je geweest bent. Het, je, je wordt niet ineens een heel ander mens. Ja, je krijgt ja en ja, ja, nee, moet ik eigenlijk zeggen. Je wordt wel ja. weer een ander mens. Ja. Maar je blijft natuurlijk wel. Maar wel in een in bepaalde geval, lijn, zeg maar. Hij blijft wel Tom en, ja. Uh, nou, dat, en, uh, ja, goed. Als jou, als jou overkomt, blijf je wel En Dan moeten we je wel zo, zo respecteren in die vorm. Goed. Nog, nog even één andere vraag. Ja. Uh, men, men heeft tegenwoordig uh, de mogelijkheid om een pre-scan uh, te doen, hè? Dat, ja, oh, ja. Het stond vandaag in de voorstand over een laatste kans voor 689 ja. euro. Maar, ja. Zou bijvoorbeeld uh, <laughs> Alzheimer nou. of, of dementie, de nee, nee, nee. nee. diverse vormen nee. van dementie, ja. uh, uh, te vinden zijn nee. op het moment dat, ja. je, dat je een scan ja. maakt? Want nee. je maakt ja. van je hersenen ook een scan. Nou, Alzheimer ja. is natuurlijk iets wat ja. in de hersenen uh, ja. ja. gebeurt. Ja. Nee, Zou dat, dat zichtbaar is, zijn? Nee, nee, dat is niet zichtbaar. Omdat ziekte van Alzheimer als zodanig is niet zichtbaar Tenminste, het is. Tenminste, je kan ziekte van Alzheimer hebben zonder hersenafwijkingen. Dus het is, de ziekte van Alzheimer kan je eigenlijk pas bevestigen na de dood. Door de hersenen zelf te onderzoeken. Dan nou zijn er tegenwoordig bij allerlei, met name bij de vuurzuinst. de ver mee dat je zelfs aan bepaald bloedonderzoek. Of bepaald onderzoek van het de, van de hersenvocht. Maar dat is heel specialistisch en nog experimenteel onderzoek. Dat je daar bepaalde dingen aan kan zien met hersenscan kan je eigenlijk ziekte van Alzheimer zien Er zijn wel bepaalde vormen je kan wel bijvoorbeeld bij zijn frontotemporale dementie of bij andere vormen van dementie kan je in de hersenen wel bepaalde afwijkingen zien maar het is meestal niet andersom dat je zegt, van hij nou heeft die afwijking, dan gaan we eens kijken iemand wat, ja Weet je, ja. het is, dat, dat, is dus, dat is niet Ik zo, zo makkelijk. Later, het is niet zo dat je dat ontdekt. Want dan heb je waarschijnlijk, als er afwijkingen je hersenen zijn, dan is er meestal toch wel flink wat aan de hand. Dus dan had je het waarschijnlijk al wel geweten. Ja. De, ja. Dus, het is natuurlijk ook ja. heel interessant om ja. uh, voor, de, voor de onderzoeksartsen, om ja. um, uh, mensen die dus ja. inderdaad uh, Alzheimer hebben gekregen, ja. Ja. om die dan later te kunnen onderzoeken ja. en dus te kunnen kijken van waar ja. zitten die afwijkingen ja. Ja. Ja. in. Dus hersenonderzoek is wel ja, is heel erg belangrijk. belangrijk. Ja. van je van de, je hersen, de, de hersenbank, of ja. van, van de hersenbank ja. bemoeit zich daarmee ja, ja de hersenbank doet, doet van het zwapen was daar vroeger natuurlijk een ja. belangrijke ja. Ja. Ja. Die daar een goed boek over geschreven heeft. De Swap. Maar de hersenbank doet heel veel. Dus mensen, het is altijd erg belangrijk dat mensen hun, uh, ja, hun lichaam. Ja, je kan je daarvoor beschikbaar stellen. Ja. Hè? Maar dan moet je dus heel snel zijn, want het moet altijd heel snel, uh, ja. snel gebeuren. Heel dus heel dat kort. is wel belangrijk. Hans, tot slot nog even. Ik, hoe ja. Kun je, ja, je, je bent uiteraard uiteraard uiteraard het laatste woord. <laughs> nou, hebben. Nou, ja, dat niet, maar... Nog even een vraag. <laughs> ja. uh, hoe kan men zich aanmelden? Kan men nou, je je, binnenlopen? binnenlopen? Ja. Alzheimer kweken kan je altijd zomaar binnenlopen. Daar dus hoef, hoef je niet voor aan te melden. Dus dat is ook helemaal niet nodig. Je, uh, het, het, het, uh, we zijn open vanaf, even kijken, vanaf 7 uur. Elke, dus aanstaande woensdag uh, 7 uur in de Flemingstraat de 55 in Zandvoort. Dat is 4 september. Uh, 4 september, ja. ja. Uh, vanaf zeven uur kan je binnenlopen. Het programma zelf begint om half acht. En om zeven uur is er koffie. En uh, gastvrouw Karin is er altijd. Om, uh, de, dus de koffie is gratis uiteraard. Dus ja. je drinkt wel eens een kopje koffie. En uh, in de pauze is uh, er... En, uh, en om acht, half acht, beginnen we met het, met het programma. Ja. en dat, uh, Meestal is het om een uur of uh, half tien. Maar soms blijven mensen nog een beetje hangen. Maar zo'n half tien is het ongeveer afgelopen. En... Voornamelijk mensen uit de omgeving. Het zijn mensen uit Zandvoort, ja. We hebben namelijk ook nog een café in Haarlem. Uh, daar ben je natuurlijk ook welkom. Maar dat is, uh, we hebben in Zandvoort juist ook georganiseerd. omdat mensen uit Zandvoort niet zo makkelijk naar Haarlem gaan. Maar we, uh, we hebben dus een café. We hebben, uh, het is dus vooral voor mensen uit Zandvoort. Uh, uit maar er komen ook mensen uit Bloemendaal of Aardehout. Of die, die, die, die relatie, vaak komt het via draagnet. Uh, ja. komen, mensen, komen mensen bij ons. Jij mag laatst. Ik wou woord nog hebben. even iets. We organiseren elk jaar is er Wereld Alzheimer Dag. Ja. Die is, er, die is op, uh, op 21 september en rondom Wereld Alzheimer Dag organiseren wij als afdeling altijd een, een ja, soort leuke, uh, leuke activiteit voor mantelzorgers en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers moet ik zeggen. Nou, dat hebben we al een aantal jaren gedaan via een boottocht door de wateren van Haarlem. Dat was een groot succes. En mensen vroegen ook steeds om het te herhalen. Dat doen we nu dit jaar ook weer. Dus we hebben weer een boottocht. Tot mijn verbazing is het, is het aantal aanmeldingen. Zijn we nog niet vol? We hebben, de boot zit wel bijna vol, maar nog niet helemaal vol. 22 september. En die boottocht is op 22 september. Ik zal het uh, tijdens het Alzheimer Café ook nog een keer zeggen. Maar als mensen nog daar interesse voor hebben. We kunnen nog een aantal mensen... mensen dus het gaat om mensen met dementie en hun partners. Helaas niet rolstoel afhangen. Want dat kan de boottocht niet hebben. Nee. Maar als je daarvoor veel aanmelden, dan kan je dat, oh, dat doen door, ja, ik kan me een telefoonnummer noemen, moet ik dat doen? Ja, of ja. Dat is 023 uh, 5 31 14 82. Als je daar naartoe belt, dan kun je de aanmelden. 5 31 14 82. Ze dus vertrekken om twee uur. En de boot vertrekt, maar goed, dat dan, dan moet je toch eerst daarvoor aanmelden. Ja. De boot vertrekt uh, vanaf uh, en uit, uit de Waardepolder. En dan vaart hij door, de, door, de, door het Spaarne en uh, ja, waar die heen vaart, dat weet ik van tevoren ook nog niet. Maar het is op zondag 22 september. Zondagmiddag 22 september. Nou, helemaal goed. Okay. Dank Dankjewel. Nou, Dankjewel je wel. Dank je wel, Hans. Tot de volgende keer weer. Ja. En wij zijn en te, aan het ja, einde gekomen. We moeten snel afsluiten, anders uh, komen we de tijd te Ja, kort. ja, anders gaan we eruit.